Welkom bij een hele nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en profetie, Israël en de Peschaal met het thema. En vandaag gaan we het hebben, Jan van Bannenveld, ook heel hartelijk welkom. Uh, vandaag gaan we het hebben over de bezette gebieden. Uh, heikel onderwerp. Dat is het zeker, ja. Maar voordat we dat gaan doen, denk ik dat het goed is om nog even te kijken naar het profetische woord in het algemeen. Ja, ja. Uh, jij bent schoolmeester geweest en jij zegt altijd ik ben van de herhalingen, want dat is goed. Dus nog even het profetische woord. Ja. Um, hoe kunnen we dat duiden? Wat moeten we daar ja. precies van weten? Ik ben dankbaar dat ik in de Family Seven School ook af en toe een lesje mag <laughs> geven. Ja, precies. Ja. Nou, even, we gaan het toch over psalm 60 hebben. Aha. En in psalm 60 begint weer. De aanleiding is een grote oorlog. Want David had te maken met twee vijanden, mm -hmm. de Arameërs, dat zijn de Syriërs, ja. en de Edomieten, die ja. zitten in het zuiden van Jordanië. God. En het was een enorme legers kwamen op hem af en, en, en daar ging hij voor bidden. Hij bidt daar in Psalm 60, heren herstel ons, Heere, we hebben harde dingen gezien, geef toch overwinning bid David. Mm. Die, dat is weer een aanleiding en is hij aan het bidden en dan opeens, dan komt hij over die bezette gebieden. Ja. Ja, moet je maar opletten. Dus, dus de bezette gebieden, waar wij, zoals wij die nu kennen, staan al in psalm 60? Er staat al iets over in psalm 60, ja. Kijk, uiteindelijk Dolph, is alles in het woord, er staat ergens geschreven in een andere psalm, groot zijn de werken des heren, na te speuren. Ja. Voor Vooral die er behagen in hebben. Ja, je moet wel speuren. Maar jij bedoelt dat God dus in de, in de Bijbel al heeft neergelegd? Alles ligt al in de Bijbel. Dat begrijp ik. Maar dat hij in de Bijbel heeft neergelegd dat Israël de G Palestijnse gebieden, gebieden bezet houdt. Ja, dat uh, ben je helemaal. <laughs> Kom nou, het is net andersom. Ik wil even kijken of je nog wakker bent. <laughs> je wel vader vroeg in de ochtend, ja nu. Uh, maar kijk, hij zegt hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht. Ja. En wat is dat? Een gedachtenisboek. Alles is in de Bijbel. <laughs> nou, laten we maar even kijken. Die bezette gebieden. Dan 150 miljoen mensen in Europa denken dat Israël de bezetter is. Ja. 15 miljoen mensen in Nederland ook. Ja. Maar op wie heeft Israël dat dan veroverd? Op de Palestijnen? Wanneer heeft ze het veroverd? In 1967. Op wie? Op Jordanië. Jordanië had toen dat gebied bezet. Dat was in 1948 gebeurd. Maar dat, uh, even, even terug, 1948, voor 1948 was het, het Israëlisch gebied? En voor 1948 was het het Engelse mandaatgebied. Ja. Want de Engelsen en de Fransen hadden dat hele Turkse wereldrijk ja. onder de voet gelopen. Het Ottomaanse wereldrijk. En de Fransen die hadden... Syrië en het Noorden onder mandaat. En nou, op een gegeven moment, in 1948, na de resolutie van de Verenigde Naties, is toch uh, Engeland verdwenen daar in de Fransen. Ja, Engeland hield op met het mandaat. Ja. En dat gebied, dat was erkend door de, door de Verenigde Naties, ja. erkend al door de Volkenbond, toegezegd door Engeland al eerder. Aan of, Israël. Zeg je? Aan Israël toegezegd. Aan Israël toegezegd, ja, voor ja. Israël. Dus voor 1948 was het Israëlisch gebied... En na Uiteindelijk... 1948 heeft uh, Jordanië het veroverd? Heeft Jordanië het veroverd in de Onafhankelijkheidsoorlog, ja. Nee. Van Palestijnen was er toen nog geen sprake. Nee. Dat is pas in die bezette tijd, in de 60-er jaren, gekomen. Mm -hmm. En zelfs de Arabieren, he, die nu Palestijnen heten, mm -hmm. zelfs de Arabieren, die hebben Jordanië nooit gevraagd om een eigen koninkrijk of om een eigen staat. Nee. En, en, en, en toen. Je bedoelt in de periode van 48 tot 67? Oh nee, ze zijn er nooit. Toen is dus Arafat daarmee begonnen. Ja. En die heeft dus de Palestijnse identiteit ontworpen. Mm -hmm. En dat is een soort mythe is dat geworden. Ja. En die houden dat gebied dan in bezit. Ja. Terwijl dat onder Ede door God aan Israël toegezegd is, aan Abraham, maar ook via het volkenrecht, via de Balfour Declaration. Uh, via het mandaat van de Volkenbond, via, dat is een Sanremo-conferentie, mm -hmm. dat waren de, de, de topgrote drie of vier die in Sanremo samenkwamen samen in Italië. En die hebben dat aan Israël allemaal toegezegd. Ja. En dat was natuurlijk... Uh, maar dat is nu helemaal omgedraaid. En nu houden zij het bezet en, en, en houden mythes van een Palestijnse staat, een Palestijnse geschiedenis, bestaat er niet eens. Nee. Dus eigenlijk is het niet Israël die het gebied bezet houdt, maar zijn het de Palestijnen die uh, het mandaat van 1948 overtreden? Ja, uh, je zou kunnen spreken niet over bezette gebieden, maar betwiste gebieden. Ja. En nu wordt het betwist en dat moet, dat moet door onderhandelingen moet dat, uh, opgelost worden. Want wat er eigenlijk gebeurd is, is dat in 1967 Israël gewoon heeft teruggehaald wat van hun afgenomen was. Ja. En, maar dat heb je... Israël moet zich altijd terugtrekken. Mm -hmm. Ze hebben zich vriendelijk uit uh, de Sinai teruggetrokken toen ze dat op Egypte hadden veroverd. Ja. Te, uh, ze hebben daar een stuk aardige vrede voor gekregen. Ja. Ze hebben zich vrijwillig, zonder enige voorwaarden, uit Gaza teruggetrokken... Mm -hmm. om die zogenaamde Palestijnen een kans te geven hun eigen staat op te richten. Wat doen ze? Uh, de, de Hamas werd de baas en de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsbeweging, en de Hamas... Die gingen elkaar afslachten. Ja. Niet? En die gingen alleen maar raketten afsturen op Israël. Ja. Ze gingen, uh, trokken zich terug uit Libanon, Aha. waar de Hezbollah aan het schieten was. En de Hezbollah is daar weer de baas. Ja. Zo gaat het altijd. Maar wat de Bijbel zegt, is natuurlijk interessant. Ja, Psalm we daar eens gaan kijken. Gaan we naar kijken naar vers 3. Uh, o God, ge hebt ons verstoten, ge hebt ons verbroken, herstel ons. En dan gaan we naar vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom, ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen. Ja. Nou, Sichem is een bijbelse plaats. Hoe heet die tegenwoordig? Nablus. Dat is tegenwoordig Nablus, ja. ja. ja. En als je op de Golan staat, kijkt je zo neer op Nablus en dan wijzen ze het graf van Jozef aan mm -hmm. en, enzovoort. Nou, ja. ik wil Sichem verdelen. Ja, dat is mooi, want dat is dus Israëlisch gebied, heel ja. oud. Ja. Maar daar zitten de Palestijnen. Ik wil het dal van Sukot uitmeten. Het, het en, feit alleen al dat het graf van Jozef daar ligt, is, is, al een al een is, dat, is al een bewijs dat het Israëlisch gebied was van oudsher. Ja, ja, ja. Maar er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd, maar dat is allemaal bijbelse geschiedenis. Ja. Ja. Uh, wat er gebeurd is met die, die zonen van Jacob, die mm -hmm. daar die hele bevolking hebben uh, uitgemoord. Mm -hmm. En Jacob die moest vluchten. Maar goed, dat is. Sichem is van oudsher een Joodse, een Israëlische stad. Ja. Ik wil het dal van Sukkot uitmeten. Uh -huh. Succot, dat is een plaatsje uh, in, in, in het noorden van Jordanië. En daar zaten de stammen van Ruben en van Gad. Dat was van het, die 2,5 stam die in het over Jordaanse uh, had plaatsgevonden, ja. was gaan zitten. En die komt ook weer terug. Mij behoort Gilead. Gilead, dat is de Golanhoogte die ze in 1967 veroverd hebben op Syrië. En, maar dat is ook oud van Israël Gilead. Ja. Ja. En dan krijgen we, mij behoort Manasse. en Ephraim is de schutze van mijn hoofd. Ja. Manasse en Ephraim is nu het grootste gedeelte van de zogenaamde Westbank. Ja. En dat de Westbank is verdeeld in drie stukken. Mm -hmm. uh, het zeegebied. En daar zitten de meeste, zeggen ze dan, bezetters, de, de meeste nederzettingen zijn daar dus, ja, in het Joodse dorp. En er wonen uh, veel meer dan 100.000, of misschien wel 200.000 Israëli's wonen daar mm -hmm. en die hebben daar welvarende nederzettingen. En, en duizenden, misschien wel tienduizenden Palestijnen, vinden daar een goede baan, wonen er niet. En dat is het, het zeegebied. En er zijn heel veel stemmen in Israël, ook in de regering, die zeggen dat moeten we maar snel annexeren, hebben we daar geen gezeur meer over. Ja precies. Maar net zegt jou, ja, we krijgen zoveel gezeur van de wereld over ons heen. Ja. Nou, we hebben al genoeg, wat we ook doen, we krijgen gezeur. Ja. Dus, nou ja, dat zal binnenkort misschien wel gebeuren. Het B-gebied is gebied waar uh, Israël uh, de militaire uh, de verdedigingsverantwoordelijkheid uh, heeft en die zogenaamde Palestijnen, uh, die hebben daar de administratieve burgerlijke autoriteit. Okay. Ja. En het A-gebied, dat is waar Eferim en Menas, vooral Eferim zat. Mm -hmm. Dat is dus het centrale gebied van de Palestijnse autoriteit op okay. dit moment. Ja. Nou, Juda is mijn heerserstaf. Ook dat ligt, het oude stamgebied van Juda, ligt voor een gedeelte uh, waar nu Palestijnen zitten. Die hele centrum, het hart land van Israël mm -hmm. zit dus uh, onder de Palestijnen. Ja. Dan gaan we nogal verder. Uh, Moab is mijn wasbekken. Op Edom werp ik mijn schoen. Moab en Edom, dat zijn gebieden waar nu uh, Jordanië zit. Mm. Dat gaat weer een deel over naar Israël. Dat zit ook duidelijk. En dan staat er nog meer. Over Filistea juich ik. En dat is Gaza. Ja, Philisthenen. Dat Gaza nu ook uh, geen Israëlisch gebied meer is. Nee, nee. Maar dat, uh, ik had het nooit begrepen dat het uh, gebeurde. Dat het zou gebeuren dat Israël zich daar zou terugtrekken. Ja. En ja, maar nou ja, ze hebben het gedaan. En, uh, ja, geen dus wat, je, wat je ziet is dat Israël in de loop van de, van de decennia steeds meer grondgebied heeft afgegeven. Ja. Van wat oorspronkelijk door de Volkennaties, Volkenbond en Verenigde Naties. Ja. Uh, dat, en, en is. Dat is zelfs in 1922 of 1924, weet ik niet meer, is dat begonnen toen uh, dat gebied waar nu Jordanië is, mm. dat ook Engels mandaatgebied was, daar ja. uh, afgesneden werd mm. en gegeven werd aan koning Abdullah. En dat is de grootvader van de huidige Abdullah, die dan ook Abdullah II heet. Ja, ja, ja. En, en toen werd Israël nog heel meer dan gehalveerd. Mm ja, dat, dat komt allemaal wel goed, want dit is de profetie. Ja. En er zijn natuurlijk nog veel meer prof, profeten die daar verschrikkelijk druk mee bezig zijn. Zo, die dit woord bevestigen. Neem nou maar eens de profeet Obadja. Er zijn weinig mensen die daarin lezen het is altijd heel erg zoeken. Eh, uh, het, het is het kleinste stukje wat er is. Ja. Obadja, die preekt tegen Edom. Mm -hmm. En dan zeggen ze in Obadja... Ik zeg het hoofdstuk niet, want er is maar één hoofdstuk. Uh, Micha en dan krijgen we Micha, krijgen we Nahum. En dan... ah, vlak voor Johanna, dat is alweer bekend. Oh, see, oh nou see, ben ik al te ver. <laughs> maar ja, ik had Obadja ook al overgeslagen. Ja, precies, waar ik bladzijde. Let op. Dan zien we in Obadja vers 17, als er een oorlog is, op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen. En Nu is de berg Sion een onheiligdom. Want nu, daar staan al die moskeeën. Daar ja. staat de Rotskoepel, daar staat de Al-Aksa-moskee. Ja. En het is zelfs de Joden verboden om daar te komen. Dat ja, is een, toen een een er, hele vreemde zaak. Toen wij erop moesten, ben je er wel eens geweest? Ik ben nooit echt zelf op het tempelplein geweest. Nee. Maar wij wel. Ja. Maar ik moest wel mijn Bijbel inleveren. Oh ja. toen kreeg, zo bang zijn zij voor het woord van God. Ja. Dat is, <laughs> is dat waar? Dat, dat is negatief is respect. Ja. Als je begrijpt het. Ja. Nee? Maar, ik moet, maar de gids die zei tegen mij, geef maar aan mij, want ik als gids mag natuurlijk wel uh, een bijbel meenemen, want dat is een gidsboek. Ja, dus ik kon die bijbel wel meenemen, maar je mocht hem niet open doen. Nee. En als je maar even een beetje frummelde met je gezicht, en met je, dan werd je gegrepen. Zo. Ja. En zelfs knessetleden, zoals Moshe Feiglin en uh, mm -hmm. Naftali, Be, hoe heet die, Naftali uh, Bennett. He, het zijn vrome joden, die mogen daar niet bidden. Het is toch te gek ja. om los te lopen? Nou ja, wat staat er dan? Dat zal dus weer in orde komen. Want de berg Sion zal een heiligdom zijn en dan komt het. En het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit weer nemen. In bezit nemen. Ja. Dat is natuurlijk prachtig mooi. Ja. En er staat natuurlijk verder ook in dat het gebeurt voordat de dag des heren komt. Waar we de vorige keer over gehad ja, hebben. Ja. Want dan gaat het eerste deel van Obadja gaat ook over de dag des Heren. Ja. Kijken we eventjes dus naar Zachariah 9 vers 13. Wel span ik mijn Juda, dus wat doe je, wat span je, is ja. een boog, een strijdmiddel. Ja. Uh -huh. uh, op, en op die boog leg ik Efraim. Hmm. Dus dan gaan we hier, Juda en Efraim zullen samenkomen. Ja. Dus Eferi moet ook weer terugkomen. Die is er nog niet. En die is er nog niet. Misschien nee. een enkeling, maar die ja. is er nog niet. Wel interessant is dat eind augustus zijn de laatste Ethiopische Joden teruggekomen. Dat dus eind augustus 2013, want ik weet niet wanneer deze serie allemaal herhaald wordt. Ik zeg het er maar even bij. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja, goed, 2013. Ja, ja. Dus, dus dan kom, zijn de... Ethiopische Joden teruggekomen. Ja. De laatste. De laatste, ja. Ze zijn teruggekomen uit een kamp in. Betekent dat er helemaal geen Joden meer in Ethiopië zijn op dit moment? Volgens het krantenbericht niet, nee. Okay. Ik heb het verder nog niet na kunnen gaan. Nee. En, en, en met Nassen zijn ze druk bezig. Mm -hmm. en die dat die komt komen uit india Uit Noordoost-India, ja. die deelstaten. Ja. En die komen ook vooral naar Israël. Ja. En nu is Efraim aan de beurt. Zo. En is Efraim ook de laatste uh, stam die nog binnen moet komen? Nou, Efraim zal in zijn voetspoor zullen ze de andere stammen ook meenemen. Okay. Want in, in, in Ezekiel, daar staat het heel duidelijk, uh, het, het hout van Juda, dat het eerste terugkomt, mm -hmm. dat is ook al bijbels, het gaat allemaal zo allemaal op bijbels wat er gaande ja. is. Nee? Het hout van Juda met de stammen die erbij horen, en het hout van Ephraim met de stammen die erbij horen, ja. dat zijn Gad en Azer en Zebulon en Naphtali, en al die andere stammen. Wat ik eigenlijk de vorige keer niet gevraagd heb toen we het hadden over de Arabische lente en alle uh, erupties die we nu allemaal zien daar. Uh, maar wat me nu te binnen schiet, nu het hebt over al die St Israëlische stammen die uh, samen moeten gaan komen, is mijn vraag, gaan die dan ook in vrede naast elkaar in Israël leven? Uh, ik denk dat het wel moet. Ja. In verband met de druk rondom, die blijft uh -huh. natuurlijk. Uh -huh. hè. Ik bedoel, dat, dat is de, de krachtigste staanverbinding als je in een gezamenlijke de, de bedreiging moet weerstaan. Nee, dat is, dat is duidelijk. Maar als, als je kijkt naar de omringende volken, we hebben het al gehad uh, over het feit dat ze allemaal zo hoofdig zijn, dat er maar iets hoeft te gebeuren en ze gaan tegen elkaar. En je ziet dat ook gebeuren, dat ze tegen elkaar ja, ja. uitmoorden. Stammen tegen stammen, eh, Syrië, ja, ja. Eh, Egypte. Maar dat, daar zit natuurlijk ook handen achter, die ze in verwarring brengt. Dat is, ja. Ik zal al uw vijanden voor u ja. en rondom u in verwarring brengen. Ja. Staat er in Exodus en in Deuteronomium, ja. dat zit er ook weer in. Ja. En Israël heeft natuurlijk één enorm sterke bindende kracht. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja. Dat is de God van Israël. En die brengt eenheid in plaats van verwarring. En die Tenminste, brengt eenheid en onzin. die brengt dat volk ja. ook onder zijn hoede. Ja. Nou, dan gaan ze oorlog voeren tegen, de staat er: Ik wek uw kinderen op, O Sion, tegen uw kinderen ook Griekenland staat er. Ja. Wat, maar, waarom kon Griekenland daar opeens in Ja, dat is. Langs? Ik heb dat eens nagegaan en er staat in de Hebraeus: Javan. Y-A-V-A-N. Mm -hmm. y -A -V -A -N. En Javan is ook een plaats in West-Turkije. Oké. Okay. Dus daarom zijn een aantal Bijbeluitleggers die zeggen nee, dat is Turkije. Ja. Want Turkije wordt de aanvoerder natuurlijk voor van al die stammen die op een gegeven moment samen met Gog tegen Israël optrekken. Ja, of de, de, de Verenigde Naties, de wereldorde. Staat er niet bij die oorlog van Gog staat niks over Verenigde Naties. Nee, nee. Het zijn allemaal bij Ezekiel 38 zijn dat allemaal landen rondom Israël. Ja. En het zijn allemaal islamitische landen die optrekken. Ja, het is dus niet de wereld daar die optrekt tegen Israël. Ja, maar die zijn... optrekt, ja. Dat komt ook natuurlijk omdat de Bijbel geschreven is vanuit het centrum Israël. Ja. En, en, en dat alles draait nu ook weer om Israël en de landen daar rondom. Dat is heel duidelijk. Ja, precies. Nou, we kunnen naar nog zo'n oorlog kijken. En dan uh, over Ephraim, Want daar gaat het gaat mm -hmm. eigenlijk daar in Psalm 60 over het gebied van Ephraim. Ja. We kunnen even naar een psalm kijken. Ik dacht dat het was psalm 80. Laten we dat maar even doen. Gaan we naar psalm 80 doorbladeren. Want dat gaat ook over die gebieden. Want daar hadden we het over de bezette gebieden. Over de gebieden. bezette gebieden, ja. Ja, daar gaat hij dan. Vers 2. Herder van Israël, let op, neem ter oren. U die Jozef leidt als schapen. Jozef is natuurlijk Ephraim en Manasse. Mm -hmm. ja, dat zijn die stammen. U die op de Gerub stroomt, verschijnt in lichtglans. Wek uw sterkte op voor Ephraim, voor Benjamin en voor Manasse. Dat zijn weer die bezette gebieden in de zuidkant van de Westbank. Ja. En kom tot onze verlossing. Mm -hmm. O God, herstel ons. Dat is het herstel van Israël. En de tweede etappe wordt: doe uw aanschijn lichten. Dat ze de Heer weer gaan vrezen, opdat wij verlost worden. Het zijn allemaal voorstadia die we nu meemaken van de verlossing van Israël. Ja. En dan moesten we nog naar Oké. Okay. We bladeren maar door. Jezaja 11. Jezaja is ook zo'n prachtig profetisch boek. Hè? Dat is een enorm moe wel moeilijk ook hoor. Jezaja 11 vers 13 en 14. Dan zal de afgunst van Everim verdwijnen. En zij die juda benauwen zullen worden uitgeroeid. Ephraim zal niet afgunstig zijn. En Judah zal Ephraim niet benauwen. Ja, daar heb je, je komt... eigenlijk het antwoord, hè? Ga... Daar heb je eigenlijk het antwoord op mijn vraag van net. Ja, ja, ja. ja. Oh, hoe die samen met elkaar gaan leven. Het gaat prima, gaat het weer. Ja, ja uh, dus ongewild krijg ik antwoord. Ongewild <laughs> krijg ik al antwoord. Prachtig. Ja. Maar wat gaan ze doen? Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen. Westwaarts van Israël is Gaza. Ja is de strook van Gaza, mm. dat is Philistea. En pas als Everim terugkomt, zal Gaza weer bevrijd worden. Mm. Het is ontzettend mooi en boeiend. En nou, nog wat... Dus dat moeten we in de gaten houden, hoor, de terugkomst van Everim. En dat, dan, dat, en, wordt het, dan wordt het spannend. En dan moeten we, dat bid ik ook bijna dagelijks voor, heer. Laat Everim gauw terugkomen, ja. opdat er snel uw verlossingsplan gerealiseerd kan en worden. nog één keer was, was de... de, uh, de de plek waar Evriem zich nu ophoudt, was dat bekend? Natuurlijk. Wow. Nee, ja, natuurlijk. Er zijn vermoedens. Ja. En ik ben dan niet voor de Britse Issel-theorie, die zegt dat het in Engeland is en Nederland is safebuilding. Ja, ja, Laat dat ja, er ja, maar precies. even zitten. Ja, ja. Uh, men vermoedt dat het is in Noord-Pakistan mm -hmm. en ergens in Afghanistan. Daar waar de Taliban zit? Uh, daar waar ah. de ta precies, ja, waar de Taliban zit, precies. En daar zit ook een, een, een vrij pittige stam. Pas toen. En die hebben 2700 jaar lang, na eeuwenlange rondzwervingen door, door uh, het, het, het Medisch-Persische Rijk, en zijn ze naar het oosten getrokken, zijn ze door Siberië en door China getrokken. Zelfs in Korea. En zo zijn ze uiteindelijk, na eeuwen zijn terecht te in Noordoost-India. Uh -huh. En daar zijn ze weer echt goed ontdekt. Maar ze hebben altijd nog... Uh, tradities die stammen uit de tijd van uh, de tempel die er nog was en, en, en, en de Torah en, en de besnijdenis. Dus ze hebben de hindoe goden niet overgenomen? Zij, ze hebben niks geen inheemse culturen overgenomen. Ze zijn gewoon is elite gebleven. Mm. En die moeten dan ook nog een keer terugkomen. En uh, dat, de enige manier waarop we dat kunnen bewerken is door gebed. Ja. ja. Dat is heel, heel boeiend is dat. Westwaarts zullen zij de Filistijnen, op de schouders uh, vliegen. Samen zullen zij de stammen van het oosten plunderen. Edom en Moab, daar zullen zij hun hand uitstrekken. En de ammonieten zullen hun onderhorig zijn. Ja. En dat hebben we ook net gehad. Daar zaten uh, de stammen Ruben en Gad mm -hmm. en de halve stam van Manasseh. Ja. En de ammonieten dat waren? De ammonieten en de moabieten, dat waren de uh, zonen van Lot. Die hij door incest verkregen had bij, door zijn beide dochters. Okay, ja. Maar God had daar ook ontferming mee. Ja. Want toen Israël uit Egypte naar het land Canaan aantrok, bij de uittocht uit Egypte, mochten ze die gebieden niet veroveren, omdat hij ze aan de zonen van Lot gegeven hmm. had. Ja. Het is buitengewoon interessant hoe God ook met de volken bezig is. Ja. Nog één tekst. Ja, jammer, want onze tijd zit erop. Zit hij er nu op? Ja. Nog één tekst, eentje, eentje ja. nog. Uit, uit Jeremia 31. Daar is iets heel bijzonders over Everim. want Anders komen we er niet aan toe. Jeremia 31. Mm -hmm. En daar staat, zegt de Heere God. Dit. Is in mij een lievelingszoon? Een troetelkind? Dat ik zo vaak als ik van hem spreek gedurend weer aan hem moet denken. Daarom is mijn binnenste over hem, over Efraim ontroerd. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. Efraim. ...is Gods lievelingszoon. Mm -hmm. En dan zeg ik vaak moet ik eerlijk in mijn gebed, heer, ontferm je nou over uw lievelingszoon na 2700 jaar. Goed, dat is voor de heer uh, ruim 2,5 uh, dag, maar... het uh, ja, voelt misschien een beetje te ver, omdat we al bijna aan het eind van deze aflevering zitten, maar waarom uh, lievelingszoon? Waarom jij lievelingszoon? En ja. waarom veel kijkers die de Heer Jezus van harte lief hebben. Ja. Ja. Omdat God uiteindelijk liefde is. Ja. Maar hier legt hij sterk de nadruk op, ja, op Everim, ja. Omdat Evraim nog de laatste is die terug moet komen. Ja, precies. Zo, zo werkt dat. Ja. En zo zijn er misschien kijkers die nog terug moeten komen ja. bij, bij, bij, bij de Heere God. Ja. En dan roept hij ook naar die kijkers om, om zich tot de Heer Jezus te wenden. En zo bij het volk van God gaan horen. Ik kom uit jouw Pakistan. Kom uit jouw pakjes dan. Ja, uit, uit jouw wereld van de zonde. Ja, nou, dat lijkt me een goede afsluiting van deze aflevering, Jan. We kunnen lang niet altijd alles behandelen. Ik weet dat er kijkers zijn die zeggen, joh, ga een uur verder. Maar het blijft ook televisie en we willen ook, ook een beetje spannend blijven. Volgende keer gaan we weer verder en dan komen al die andere dingen ook weer aan bod. Dus kijkers thuis, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En ja, we kunnen gewoon niet altijd alles behandelen. Uh, maar volgende keer, in de volgende aflevering gaan we gewoon door met Israël en de psalmen. Dus kijk volgende keer ook weer naar eindtijd en profetie. Die Bijbel is één, samenhangend en duidelijk en eenduidig geheel. Dat is in alle oprechtheid, is dat het woord Gods.